Uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Opnieuw zijn protesten in Hongkong uitgelopen op ongeregeldheden. Het protest tegen de groeiende invloed van China begon vanmorgen vreedzaam. Maar een aantal betogers de Chinese vlag en stichtte brandjes. Ook werden er vernielingen aangericht in een metrostation. De politie zette traangas in. Het is inmiddels de 16e week op rij dat er in Hongkong wordt gedemonstreerd. Er worden meer dan 100 extra mensen ingezet in de nieuwe narcobrigade. Dat is een speciale politieeenheid ter bestrijding van drugscriminaliteit. Ook worden de inlichtingendiensten ingeschakeld om criminelen in het buitenland op te sporen. Dat heeft minister Grapperhaus vandaag gezegd in het tv-programma Buitenhof... naar aanleiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. De minister wil ook dat de politie gaat samenwerken met de FIOD, de Belastingdienst, het OM en de douane... om drugscriminaliteit aan te pakken. In de eredivisie is de topper tussen PSV en Ajax in Eindhoven geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Ajax had de beste kansen en verzilverde die pas in de 63 e minuut met een goal van Promes. Malen redde het punt voor PSV in de 77 e minuut. De andere uitslagen van vandaag Gerenveen Utrecht 1-1, MF Feyenoord 3-3 en ADO Den Haag AZ 0-1. De Grand Prix van Singapore is gewonnen door Sebastian Vettel. Hij bleef zijn teamgenoot van Ferrari, Charles Leclerc, net voor. Max Verstappen haalde ook het podium ten koste van Lewis Hamilton. Na twee teleurstellende races is de derde plaats toch een opsteker voor Verstappen. In het kampioenschap staat hij nog steeds derde... en die plek moet hij met nog zes races te gaan nu wel delen met Leclerc. Lewis Hamilton behoudt de leiding. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en ook de kans op buien met onweer. Het is nog wel warm. En vannacht is het regenachtig, maar wel erg zacht. Morgen klaart het geleidelijk op. Het kwik blijft dan steken bij 20 graden. En dat is dus wel een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. 72 van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren.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 Luisteraars, Welkom bij Peaceful Radio Show 1351 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Vier nieuwe werkjes, waarvan twee in het eerste uur. Dat vereist de logica van de uitzending. En we beginnen met een nieuwe artiest. Orion Diaram heet deze meneer. En hij maakte het album In Dreams. We beginnen dan ook met het uh, allereerste trekje uit dit album Beginnings of a Child. Daarna komt uh, Anthony Baski met uh, zijn album Eefs. Trouwens, Anthony is ook een gloednieuwe artiest in dit programma. Goed. Nou, je kan het allemaal meelezen op peacefulradio.info. Dan vind je de playlist en uh, non-stop dit programma twee uur achter elkaar. Dus zonder gesproken woord... En dan gaan we het ook de rest van het uur doen. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Be sure to tune in to Peaceful Radio with Beno Vugan.